10 uur Marjan Kooi met het NOS journaal. In Rotterdam is in de laurentius Laurentiuskathedraal een mis aan de gang ter nagedachtenis aan Pim Fortuyn. Het is vandaag tien jaar geleden dat Fortuyn werd vermoord. Later vandaag wordt in het stadhuis gesproken over zijn betekenis voor de politiek tijdens een symposium. Op verschillende plaatsen in het land wordt de moord op Vertuin herdacht. De oprichter van de LPF maakte zich in 2002 op voor een verkiezingszegen... maar werd vlak voor de verkiezingen, na een radio-interview in Hilversum, doodgeschoten. In Duitsland zijn vandaag deelstaatverkiezingen in Sleeswijk-Holstein. In de peilingen zijn de CDU, de Partij van Bondskanselier Merkel... en de Sociaaldemocratische SPD verwikkeld in een nek-a-nek-race...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 In Frankrijk zijn stembureaus open voor de beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Volgens peilingen ligt de socialist Hollande een paar procent voor op zittend president Sarkozy. Als de peilingen uitkomen wordt de conservatieve president afgestraft voor zijn economisch beleid. Sarkozy beloofde bij de vorige verkiezingen hervormingen, verkleining van de staatsschuld en terugdringing van de werkloosheid. Daar is niets van terechtgekomen, onder meer als gevolg van de financiële crisis.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 over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen, fijn dat u weer bij ons bent bij OVT. Geschiedenis op de radio op deze 6 mei vanuit Studio De Smet in Amsterdam. Na de oorlog vond men dat wij Nederlanders het eigenlijk prima vanaf hadden gebracht. Onze kleine dappere natie moest weliswaar zwichten voor de fysieke overmacht maar bleef geloven in de Duitse nederlaag. En voor die nederlaag werd moedig gevochten door het verzet... die weer werd gesteund door de wijdverbreide anti-Duitse stemming... van de rest van de bevolking. Maar vanaf de jaren zestig verloor deze verzetsmythe langzaam terrein. Intussen is de consensus over hoe Nederland zich gedragen heeft... Is dat de publicisten vinden dat Nederland collectief heeft gefaald... Nederlanders waren geen leidzame slachtoffers... maar medeplichtig aan de misdaad van de eeuw... omdat iedereen onverschillig had weggekeken... bij de deportatie van onze Joden. De nieuwe mythe van de schuldige omstanders die heerst. Als Nederlanders echt schuldige omstanders waren... veronderstelt dat niet alleen dat ze wisten wat er gebeurde... maar vervolgens ook nog eens dat ze bewust wegkeken van de holocaust. De vraag of ich habe es niet gewoest... hetzelfde betekende als ik doe alsof mijn neus bloed' onderzocht historicus Bart van der Boom in zijn nieuwe boek... Wij weten niets van hun lot. Bart, hartelijk welkom. Wel. Um, het is een ingewikkeld proces dat maakt dat de consensus... in een halve eeuw niet alleen 180 graden draait... maar dat er een collectieve herinnering is ontstaan... die niet, zoals jij zelf schrijft, een vehikel is... voor zelfbevestiging, trots en continuïteit. Zoals meestal het geval is... Uh, met dat soort collectieve herinneringen... maar nu een vehikel is geworden voor zelfkritiek en schuldbesef. Dat, dat roer dat moest nog maar eens een keer weer om, vond jij? Um, nou, ik denk dat die collectieve herinnering... de historische werkelijkheid geweld aan doet. Dus dat denken in termen van schuldige omstanders... ons begrip voor wat er is gebeurd en hoe dat kan... wat toch belangrijke vragen zijn, uh, niet vergroot, maar eerder verkleind. En op wat voor manier heb je dat willen bewijzen dan met het boek? Um, ik heb uh, geprobeerd om in de hoofden van gewone Nederlanders... tijdens de bezetting te kijken, joden en niet-joden... door hun uh, dagboeken te bestuderen. En dus zoveel mogelijk in detail te reconstrueren. Wat, wat zien mensen gebeuren? Wat denken ze daarover? Wat denken ze dat er met de joden gebeurt? Daar is een heel bezoek, bijzonder boek uit, uh, uit voortgekomen. We gaan het er uh, uitgebreid over hebben. Wij weten niets van hun lot. en. We gaan ook met de historicus Bertjan jan Flim praten... die op een bepaalde manier niet, natuurlijk niet hetzelfde heeft gedaan... Maar, maar op een bepaalde manier toch een aanverwant boek heeft uh, uh, geschreven. Namelijk, hij heeft uh, onderzoek gedaan naar Nederlanders... die verre van onverschillig toekeken en die zeker niet passief bleven... maar die in... Actie kwamen. In zijn nieuwe boek Onder de Klok behandelt Bertjan Vlim hetzelfde onderwerp als in 1995 in zijn dissertatie, namelijk de georganiseerde redding van Joodse kinderen. Um, de vele kinderwerkers die jij sprak, Bertjan, hun, hun drijfveer was woede, schrijf je ergens. Uh, waren zij woedend om wat zij zagen omdat zij wisten wat de kinderen te wachten stond? Wat dan op een bepaalde manier weer verband heeft met waar Bart over schrijft. Nee, ze waren, ze waren niet woedend omdat ze uh, uh, uh, wisten wat hun te wachten stond. Absoluut niet. Maar ze waren gewoon simpelweg boos omdat er uh, mensen op straat werden opgepakt. Omdat mensen uit hun huizen werden gehaald. En de, uh, vooral uh, mensen die in de uh, uh, wijken woonden in Amsterdam... waar ook de Joden woonden, die zagen dat dag in dag uit uh, gebeuren. En uh, zoals een van die mensen zei, daar kan je niet naast leven... En ik denk dat er een wijdverbreid idee was dat de joden er in ieder geval niet op fruit zouden gaan als ze op de trein zouden stappen. Maar dat het best heel erg zou zijn. En dat is kennelijk aanleiding genoeg geweest om flink boos te worden en om die mensen te gaan redden. Goed, straks antwoord. Tot 11 uur gaan we daarover praten. Het antwoord op de vraag wat Nederlanders wisten en wat sommigen allemaal deden... om 770 Joodse kinderen in ieder geval te redden. En vandaag op de dag van de Franse presidentsverkiezing vanuit Parijs... de column van journalist en oud-journaallezer Philip Frerix En dan na 11 uur een gesprek met historica Helene Montijn... over 250 jaar Nederlandse adel. En het nieuws dat er een tweede moordenaar is van presidentskandidaat Robert Kennedy. En tot slot in de documentaire om halfzaal van reconstructie van het ezelproces... waarin Gerard Reven zich vanaf 1966 moest verdedigen tegen een aanklacht... wegens smadelijke godslastering. En dan gaat het natuurlijk om die passage waarin Reven gemeenschap had met God... die aan hem verscheen in de gedaante van een muisgrijze ezel. Dat allemaal vandaag in OVT, maar eerst deze dag, 6 mei, tien jaar geleden. Een moordaanslag...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 Ja, diep tragisch voor ons land en voor de rechtsstaat. Al dus minister-president in reactie op de moord op Pim Fortuyn. Vandaag precies tien jaar geleden dat het gebeurde. En destijds was er naast ons waren er ook reacties te horen waarin werd gezegd dat de moord een cizuur was... dat Nederland nadien nooit meer hetzelfde zou zijn. We zijn nu tien jaar verder en het is het moment om misschien te kijken... of. Pim Fortuyn inderdaad geschiedenis is geworden en een historische betekenis heeft die in die tijd al vermoed werd of door sommigen als zodanig werd aangekondigd als klokkenluider van een nieuwe tijd of als incident wat uiteindelijk door de polderende samenleving weer zou worden opgevangen. We gaan hierover praten met Henk te Velde, hoogleraar vaderlandse geschiedenis te leiden en auteur van diverse boeken over de Nederlandse politiek. Henk te Velde, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de moord op Fortuyn hoort die in de geschiedenisboeken in hetzelfde rijtje... als de moorden op Willem van Oranje en de gebroeders De Wit. Krijgen we het rijtje 1584, 1672 en 2002? Nou, misschien wel als je bedenkt dat het een belangrijke politicus is die vermoord is. Want dat komt niet vaak voor in de Nederlandse geschiedenis. Maar niet uh, als je de impact van die uh, moorden met elkaar vergelijkt. Want uh, Willem van Oranje en, en de, de Witten, dat ging uh, om een moment waarop werkelijk het bestaan van de Nederlandse staat op het spel stond. En dat kun je niet zeggen dat in 2002 het geval was. Goed. De, als we naar de betekenis van Pim Fortuyn kijken wat hij dan wel betekent. Uh, was hij een caesuur? Is, is zijn optreden een breuk met alles bestaande in de politiek op dat moment? Nou ja, kijk, als historicus um, uh, is een césuur altijd iets ingewikkelds, omdat je denkt van ja is het nou werkelijk een radicale breuk? Is alles anders sinds die tijd? Of is het iets dat, uh, dat een aantal dingen verandert uh, en, en toch belangrijk is. Ik zou dit echt in dat laatste rijtje scharen. Dus niet dat Nederland nou onherkenbaar is uh, veranderd sinds 2002... maar tegelijkertijd dat het wel behoort tot echt uh, de belangrijke omslagen... in uh, zeker de naoorlogse Nederlandse geschiedenis. Want uh, als je zegt geen breuk, maar wel een belangrijke omslag... wat is er dan precies anders? Waar, waar staat hij voor? Wat is er veranderd sinds voortuin, en wat, waar staat tuin voor? Voor welke verandering? Nou ja, ik denk dat, je, dat er wel iets voor te zeggen is om uh, zijn moord, de, de betekenis daarvan, te vergelijken met zoiets als de omslag in de jaren 60, hè, waar ook in vrij korte tijd het, het klimaat in Nederland nogal van gedaan te veranderde, zonder dat zeg maar, de politieke instituties nu op zichzelf echt uh, ingrijpend veranderen, maar de hele stemming in het land was wel uh, veranderd. En dat is toen gebeurd en ik denk dat het nu weer uh, is gebeurd sinds 2002. Ja, en en hoe die stemming is die, die we hebben sinds, sinds, sindsdien? Wat, wat, is, wat is dat andere klimaat? Nou ja, de vergelijking met de jaren zestig gaat ook in die zin op dat uh, wat, een van de belangrijkste dingen die toen inzet van veranderingen waren was de het idee van democratie. Hè? Wat betekent nou eigenlijk democratie in Nederland? En dat, daar wilde men in de jaren zestig een soort participatiedemocratie voor in de plaats brengen. En ik denk dat 2002 ook weer zo'n moment is geweest waarop we de Nederlandse democratie zijn gaan herdefiniëren. En misschien het belangrijkste is dat een, een soort nieuwe tegenstelling geaccepteerd is geraakt, of als vanzelf deel geworden is van ons besef van wat politiek is, namelijk niet alleen maar iets als links en rechts, maar ook gevestigden en buitenstaanders. Nou ja, nou is dat ook weer iets dat wel vaker is voorgekomen, maar hier ging het om gevestigden en buitenstaanders, waarbij die buitenstaanders voor 2002 als een soort um, uh, tegenstelling tot de democratie werd gezien, sinds die tijd zijn we tot de conclusie gekomen van ja, dat is nou eenmaal een onderdeel eigenlijk van een democratie. Dat, ze, dat verzet dat, we, dat je populistisch zou kunnen noemen, maar tegelijkertijd toch ook deel is van, van hoe we democratie ja, moeten zien. Ja, want in, in, in de tijd voor vielen buitenstaanders die in de politiek een plaats zochten vaak toch binnen dat kader van links of rechts. En daar valt het nu eigenlijk, lijkt het wel buiten. Het, het is een soort eigen kracht. Is, is, is de erfenis van Fortuyn dan, dat, zeg maar, laten we het voor de, het gemak zomaar even zeggen, dat de verongelijkheid in de Nederlandse politiek is geïnstitutionaliseerd... dat het een, een politieke plek heeft gekregen in, in, in het partijsysteem? Ja, nou dat, uh, hoe definitief dat is, moet, natuurlijk blijken, moet natuurlijk blijken. Maar de afgelopen tien jaar in ieder geval wel. En zeker, denk ik, ook de komende uh, tien jaar zal dat wel zo blijven. En je zou het een beetje kunnen vergelijken... Uh, met ook weer wat anders uit de Nederlandse geschiedenis. Uh, uh, de socialist Domela Nieuwenhuis, die, daar werd wel van gezegd... hij heeft het zelf gezegd, ik predik het uh, evangelie... ...van de ontevredenheid. Dus de burger moet niet altijd tevreden zijn... ...maar moet juist ontevreden zijn... ...want dat, dat wil ik mobiliseren, die ontevredenheid... ...om verandering tot stand te brengen. Nou, dat zou je kunnen zeggen dat opnieuw is gebeurd. Pim Fortuyn predikt op zijn manier... ...het evangelie van ontevredenheid... ...en dat is weer door andere... Gert Wilders natuurlijk... ...verder gevoerd... ...en ook wel weer een andere kleur gekregen... ...maar ik denk dat dat... ...dat dat, dat wel iets wezenlijks is. Goed. Uh, Henk De Velde, ik, ik denk dat we het hierbij moeten laten. De betekenis van Fortuin is dus dat hij eigenlijk uh, Nederland heeft geholpen te beseffen dat de democratie iets is wat steeds opnieuw moet worden uitgevonden. Ja, democratie is iets uh, ongemakkelijks. Het is nooit af. Je moet telkens weer over blijven nadenken. En dat gebeurt uh, ook nu weer. Goed. Henk De Velde, hartelijk dank voor deze toelichting. Graag gedaan. Goed, dan schakelen we nu op de dag van de pre Franse presidentsverkiezingen... rechtstreeks met Parijs. Want daar zit onze columnist van vandaag, oud-correspondent in Frankrijk... oud-nieuwslezer, journalist en publicist Philip Frirex. Ik hoef zo bij mij om de hoek maar even een baguette, een stokbrood te gaan halen. En ik weet hoe het zit met de opkomst bij de verkiezingen. Om de hoek, dat zijn de bakker en de basisschool met stemlokalen. Als de opkomst groot is, staat er een rij tot ver buiten op de stoep... Tegen het einde van de ochtend is dat ongetwijfeld het geval. De Fransen zijn zeer gehecht aan hun presidentsverkiezingen. Opkomst 80% bij de eerste ronde. Het zal vandaag niet veel minder zijn. L'élection reine, zegt men hier. Koninginnenverkiezing, hoewel er elke keer een koning is gekozen. Dat is het heerlijke van dit verkiezingsspel. Eén keer in de vijf jaar een monarch kiezen. Koning van de republiek om die vervolgens, als het zo uitkomt, onder de electorale guillotine te kunnen leggen. In te korten met het nationale scheermes, zoals het ooit heette. 1789, Franse Revolutie, nationaal erfgoed. Ook al valt het mes voortaan virtueel. Kennelijk zal Nicolas Sarkozy er vandaag aan moeten geloven. Het zou betekenen dat hij na één mandaat niet wordt herkozen. Het is voor hem misschien nog wel het ergste, die vernedering. De enige president van de Vijfde Republiek die het tot nu toe overkwam was Valéry Giscard d'Estaing in 1981 ten lange les te verslagen door die andere François, François Mitterrand. Wat dat betreft zou de gedoodverfde winnaar van vanavond, de socialist François Hollande, in de voetsporen treden van zijn illustre voorganger, van zijn mentor. Mitterrand had de toen nog maar 27-jarige François, een gezellige jongen met een zeker bon point, onder zijn vleugels genomen, als financieel-economisch adviseur. Of de overwinning van Hollande vanavond even uitbundig wordt gevierd als die van Mitterrand in 1981 valt nog te bezien. Toen stonden er, zoals het heette, twee maatschappijmodellen tegenover elkaar. Het socialisme en het kapitalisme, alsof het 1917 was. Zijne majesteit Giscard d'Estaing werd verdreven door le peuple de gauche, het volk van links. Dat het echte socialisme over Frankrijk zou brengen. Een socialisme à la Française. Heel iets anders dan dat slappe sociaal-democratische gedoe in het noorden van Europa. 10 mei 1981, een onuitwisbare herinnering. Er werd groot feest gevierd op het, hoe kan het ook anders, Place de la Bastille. Alsof het fort nog eens werd ingenomen. Het was een avond van donder en bliksem door een plotseling onweer. Het plein werd getroffen door een wolkenbreuk. Het volk juichte, woedstok aan de scène. Het leek wel of de elementen met een gigantische wijwaterkwast in de weer waren. Het volk met revolutionair hemelwater besprenkeld. 10 mei 1981. Hoezo, 14 juillet? Die avond reed ik op weg naar huis het deftige 16e arrondissement binnen. Het was het doodstil, de luiken gesloten, de deuren gebarricadeerd. Had een gezaghebbende militair niet voorspeld dat de Sovjet-tanks... binnen de kortste keren over de Champs-Élysées zouden razen... Dat Parijs het Moskou aan de scène zou worden. Hoofdstad van een nieuwe dictatuur van het proletariat. Ozarme citoyen, de wapenburgers. Links bleek van de weeromstuit een posttraumatisch stresssyndroom te hebben opgelopen. Het zogeheten Chili-syndroom. Mitterrand als een alliende met helm en pistool voor de poort van het Elysee-paleis. In een laatste poging de onvermijdelijke reactionaire koep het hoofd te bieden. Paranoia werd volksziekte nummer 1. Het socialisme à la Française heeft krap twee jaar geduurd. Toen was de schatkist leeg en de economische situatie dramatisch. Het roer moest om, de markt werd weer meester. François Hollande heeft het allemaal van nabij meegemaakt. Ter lering mag je veronderstellen. Er zal vanavond ongetwijfeld feest gevierd worden. Maar de Bastille is nog niet eens zeker. Niemand rept nog over socialisme à la Française. Daarvoor is François waarschijnlijk een te nuchtere Hollande. U hoort Philip Frerix vanuit Parijs. Goedemorgen, Philip. Goedemorgen. Um, je, je maakt de, de vergelijking dat het nog nooit eerder gebeurd is... dat de zittende president na één keer al uh, uh, verdwijnt. Hè? De tweede uh, keer zou het zijn. Ja, he? ja precies. De, de, dit zou de, de tweede keer. zijn. stem was de eerste in 1981 en uh, Sarkozy komt de, overkomt het vanavond waarschijnlijk. Nou, begrijp ik in veel commentaren dat het ook te maken heeft... heel erg met de persoon van Sarkozy... Te veel billingbling wordt er geroepen. Um, is die vergelijking ook te maken met in de tijd uh, Giscard? Nee, het enige is wat je zou kunnen zeggen... dat Giscard is destijds nou ja, heel erg... Uh als, als monarch werd afgeschilderd. Uh, en wat hem um, ja, destijds uh, een groot probleem voor hem was, was dat hij aan het eind van zijn mandaat ervan werd beschuldigd dat hij diamanten had aangenomen van, de man is inmiddels alweer helemaal vergeten, maar van de zogeheten keizer Bokassa. Die was het uh, staatshoofd van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Maar eerlijk gezegd denk ik dat ook daar uh, de, de economie toch de grootste rol speelde. Want onder Ziskad is staan. We hebben toen een paar uh, uh, oliecrises gehad, uh, steeg de werkloosheid enorm en ik denk dat hem dat vooral is kwalijk genomen. Is dat nou iets wat in Frankrijk heel erg veel gebeurd is de afgelopen tijd, dat er historische parallellen zijn getrokken om mensen te waarschuwen voor dan wel het ene, dan wel het ander? Nou ja, Frankrijk is natuurlijk een land dat zijn geschiedenis koestert en uh, en historisch besef, uh, uh, uh, dat, uh, dat hoort hier heel erg bij. Dus uh, uh, parallellen met het verleden, die worden graag gemaakt, ja. Maar je, zegt, uh, uh, je mag hopen dat Hollande ervan geleerd heeft. Denk je dat ook echt? Nou, dat denk ik wel, ja. Want als je hoort wat er uh, tijdens deze verkiezingscampagne is gezegd... ook door Hollande, of met name door Hollande... en als je dat vergelijkt met wat er allemaal geroepen werd in 1981... toen bovendien uh, Mitterrand een echt uh, bondgenootschap was aangegaan... met de toen nog vrij sterke communisten... ja, dat is, dat is een heel verschil. Dat, uh, uh, uh, uh, de, er is geen mens die vandaag de dag nog roept van... we gaan het echte socialisme over Frankrijk uh, brengen. Oké, okay, nou echt, echt spannend is het dus niet vandaag, hè? Nou ja, je weet het maar nooit natuurlijk. Kijk, de tendens is, uh, Hollande wint het uh, en wint het waarschijnlijk uh, met gemak. Maar ja, de laatste peilingen, die mh, zou je dan toch weer een beetje twijfelen. Want uh, Sarkozy komt wat dichterbij. Maar goed, dat is... Oeh, je uh, maakt het toch nog spannend. Ja, ja, ja, ja. ja dat, het kan. Maar ik bedoel, uh, ik, ik zet in op Hollande hoor, zonder problemen. Filip, hartelijk dank. Een goede dag daar in Parijs. Van goed. Um, ik herinner me die discussies persoonlijk nog heel erg goed. Ook nog van lang na de oorlog. Was iemand goed of fout? Dat was altijd uh, de discussie. En dan werd er bedoeld, uh, had iemand verzet gepleegd of was die collaborateur? En dat wist eigenlijk nou, mijn, mijn vader, mijn grootvader, mijn hele familie, dat, dat wist ze van iedereen. Dat werd ook eigenlijk altijd meteen als een soort toevoeging daarbij uh, gezegd. Nu, 70 jaar later, is de bezetting in vele opzichten synoniem geworden met de holocaust. En goed of fout, dat wordt nog steeds volgens mij afgemeten, Bart van der Boom. Um, maar dan niet meer met de vraag of iemand um, goed of fout was en in, wel of niet in het verzet had gezeten, maar of die hulp had geboden aan joden. Ja, ik, ik, bedoel, ik denk dat je gelijk hebt als je zegt uh, de bezetting is meer of meer synoniem geworden aan de holocaust. En uh, de jodenvervolging wordt dus ook eigenlijk de lakmoesproef voor ieders uh, moreel gehalte. Um, waarbij uh, inmiddels denk ik in het dominante beeld en deels ook wel in de geschiedschrijving. Um, eigenlijk iedereen in het foutenkamp zit behalve de slachtoffers en die mensen die zich actief verzet hebben. Maar daders en omstanders die zijn eigenlijk heel erg in hetzelfde kamp terechtgekomen. Want de omstanders zijn omstanders omdat ze niks deden. En dat is eigenlijk even kwalijk als meehelpen. Dat is denk ik wel heel erg het, het dominante beeld. Dus de schuld is enorm uh, geëxpandeerd... Beginnend bij, natuurlijk vlak na de oorlog, dat het een heel klein groepje nazi's was... die allerlei andere mensen een beetje op sleeptouw had genomen. En die schuld is steeds verder uitgebreid naar gewone mensen, naar alle omstanders. En inmiddels uh, reikt die schuld tot in Washington en Londen en het Vaticaan. Ja, nou heb je dat proces heb je uitgebreid beschreven in jouw boek... Wij weten van niets, gewone Nederlanders en de holocaust. Kan je voor ons nog eens duidelijk maken, hoe, hoe heeft die omslag plaatsgevonden? Hoe, waarom is dat proces zo gelopen in de afgelopen 70 jaar... Um, uh, nou kijk, het, het eerste beeld, hè, de, de, wat vaak de verzetsmythe wordt genoemd... Um, waarbij niet gezegd wordt... Uh, wat je tegenwoordig wel vaak hoort, dat alle Nederlanders in het verzet zaten... dat is volgens mij nooit echt serieus beweerd op herdenking en zo. Wat er werd gezegd is, de Nederlanders waren goed. Die waren anti-Duits en die boden op die manier dus een soort, uh, een soort bedding... voor een kleine voorhoede van mensen die in het verzet gingen. Dat is altijd het verhaal geweest van, de, van, van, van uh, de jaren 50 en tot in de jaren 60. Maar goed, Nederland had die test van de oorlog goed doorstaan. Daar kwam het op neer, want wij, wij waren in de geest allemaal goed geweest. Um, vanaf de jaren 60 gaat... in dat verhaal, in dat oude verhaal... is er bijna geen plaats voor de jodenvervolging. Die komt er heel weinig in voor. Omdat het in dat oude beeld heel erg gaat... om een gemeenschappelijk gedragen leed. De hele Nederlandse bevolking heeft geleden joden en niet-joden. In de jaren 60 slaat dat helemaal om... omdat die holocaust centraal komt te staan. Door het eigenbouw door de publicatie van ondergang. Zo zijn er zijn nog een paar redenen te bedenken. Um, en... Die holocaust is natuurlijk heel slechte plaats in dat oude beeld. Want daar zie je ten eerste dat niet alle Nederlanders gelijkelijk hebben geleden... maar dat de Joden veel en veel en veel zwaarder zijn getroffen dan andere Nederlandse groepen. En dat die andere Nederlanders in zekere zin daar mede verantwoordelijk voor zijn... omdat ze allerlei functies hebben vervuld in dat grote drama. Het, de tremmachinisten, de, de, de ambtenaren van het bevolkingsregister en de politiemannen, et cetera. Uh, uh, dus dan draait het beeld radicaal om... En wordt de gewone Nederlander niet meer een, een slachtoffer van de Duitsers... maar een medeplichtige aan genocide door weg te kijken, door passief te blijven. Ja, nou begrijp ik die heroriëntatie heel goed. En in in was ook hard nodig natuurlijk in de jaren 60, 70. Maar Nederland is nu deportatieland geworden. En al onze niet-Joodse voorvaderen, uh, uh, of alle, alle niet-Joodse voorvaderen die er zijn... die zijn opeens schurken geworden. Ja. Ja. Ja. Maar hier speelt denk ik ook de wetenschap een rol. Het gaat altijd heel gek bij dit soort dingen. Je hebt een algemeen beeld van Louis de Jong. Hè? Want wat, jij, wat Bart van der Boom net schetst... is het beeld wat eigenlijk door Louis de Jong gegeven is. Ja. Een klein land zwaar beproefd, dapper uh, doorheen gekomen. Ongebroken. En, ongebroken. En dan krijg je uh, Hans Blom uh, in de bal van Goed en Fout... de theorie van iedereen grijs. Hans Blom bedoelt daarmee eigenlijk... op een simpel, heldere manier opnieuw naar die oorlog te kijken. En langzaam zeker, wordt dat in de media wordt grijs fout... Die, de, de, zo, zo is het eindig gegaan. Ja. Dus de wetenschap maakt het moeilijk, maar de openbare publieke opinie en de pers maakt het makkelijk. En kan met dat moeilijke beeld van Grijs niet omgaan, dan maakt er iets, iets, ja, maakt er iets schuldigs van. Grijs is wegkijken. Ja, zo maar, is het ja. toch kort door de bocht? Ja, het, het is ook niet zo gek. Want kijk, het, het gaat hier om collectieve herinneringen. Het gaat hier om de verhalen die wij elkaar vertellen over het verleden. En die verhalen zijn er niet voor niks. Die verhalen vullen een functie. Die dienen als, als, als zingeving. Um, en... Uit de aard der zaak moet zo'n collectieve herinnering dus simpel zijn... en moralistisch en helder zijn. Dat is de functie ervan. De functie is niet om het ingewikkeld te maken. De functie is om het eenvoudig te maken. En daarbij komt dat dat idee dat de hele maatschappij schuldig is... in zeer sterke mate gebaseerd is op het feit... dat er uit Nederland uitzonderlijk veel Joden zijn gedeporteerd. Dat merk ik nu ook in de reacties alsmaar. Zodra ik zeg, gewone Nederlanders leefden wel degelijk mee met de Joden... dan is direct het antwoord, en die 75 procent dan. Dat is wel begrijpelijk, maar het is ook een beetje een simplistische redenering. Ja, want... Ja, die 75 procent heeft als een molensteen om de nek gehangen van de historici uh, na de oorlog. Uh, er zijn ook heel veel verklaringen voor gegeven uh, uh, inmiddels. Uh, men is daar nog steeds bezig om daar uh, een, een, een verklaring voor te geven. Want, want, want te zeggen dat uh, het Nederlandse volk dus fouter is dan in België of in Frankrijk... waar het percentage lager is, dat is ook weer zo simplistisch. Ja. Dus het is, het is een worsteling... Ja, ja, want het, het inherent betekent het dus ook... dat die passiviteit van de bevolking een essentieel ingrediënt is... voor het succes van oppakken en deporteren. Dat is, dat is de veronderstelling. Als zoveel mensen zijn weggevoerd, hebben ze blijkbaar bijna geen hulp gekregen. En als ze geen hulp kregen, was dat blijkbaar... omdat de omstanders het allemaal niet zoveel kon schelen. Die redenering is wel begrijpelijk, maar dat is in essentie een cirkelredenering. Eigenlijk zeg je... Hoe komt het dat er zoveel Joden zijn gedeporteerd doordat de omstanders onverschillig waren? Hoe weten we dat de omstanders onverschillig waren doordat er zoveel Joden zijn gedeporteerd? Dat is ja, maar geen maar mis, je dat element. Zeg je? Bedoel, mis je dat niet het element? Is, is, is, ik, heb, ik heb altijd het idee van... Wat wisten de mensen nou überhaupt uh, uh, uh, van wat er zich uh, afspeelde in Amsterdam en, en in Den Haag? Uh, uh, hey, Amsterdam, 80.000 Joden, uh, Den Haag, 14.000 Joden... Ik hoor van Nico Dome, een van de mensen die ik heb geïnterviewd... dat hij in Noord-Libburg is moest gaan uitleggen wat nou een Jood was. Ja. Ja, dat ja. wisten ja. ze helemaal niet. Daar ja, uh, ja, kom komen we, we zo, komen zo, we zo dat, op. Dat, dat, vind, dat vind ik dan wel, ja. Ja, ja, ja. ja. Maar, maar het, het wordt ja. soms ook nog een stap verder gebracht. Namelijk niet alleen dat er wordt weggekeken... maar dat er een houding ten opzichte van Joden is... dat het eigenlijk ook wel goed uitkomt... Uh, uh, wegkijken is discreet de anderen, de, de, de Duitsers het vuile werk laten opknappen. Ja. En er is dus een, zoals jij zelf ook schrijft, een expansie van daderschap. Dat is een, dat is een internationaal fenomeen, dat, is, dat zie je overal. Het kwam mensen eigenlijk wel heel goed uit, want dan hoefden ze zelf geen vuile handen te krijgen. Ja. Maar tjong, het was toch wel mooi meegenomen? Ja. Ja, dat is, dat is ook weer niet zo'n idiote gedachte. Het idee is natuurlijk, antisemitisme is niet iets uh, Duits. Antisemitisme is een, is een westers verschijnsel. Dus in alle landen die de Duitsers bezetten... vinden zij medewerking, vinden zij sympathie voor dat project. En dat is ook zo. Ik bedoel, er wordt op allerlei manieren door inheemse bevolkingen meegewerkt. Um, en inmiddels is dus heel erg ook in de internationale historiografie ingeburgerd dat dat dus een soort Europees project is, die holocaust. Niet een Duits project, maar een samenwerkingsverband, een co-productie van Duitsers en overwonnen volkeren. En nogmaals, dat is dus wel, eh, wel begrijpelijk, alleen daar ontstaat inmiddels een soort karikatuur uit, die in ieder geval voor Nederland niet opgaat, alsof die overwonnen volkeren... De, die, die intenties van de Duitsers deelden. Alsof die dachten, nou, is wel goed. Ja, die of als het laten... ware klaarstonden van... He, he, eindelijk kom jullie ons helpen met wat we al lang hadden willen doen. Ja. En zo is het dus niet, is, zeg jij. Zo is het in Nederland in ieder geval niet. Dat is, dat is, nee, onhoudbaar. Het, is een, het is een vraag die echt de allergrote historici... die zich met dit onderwerp hebben bezighouden, ja, die, die zijn daar, hebben zich dat afgevraagd. Hilberg, Friedlander, Kershaw, allemaal. Ja. Ja. Eigenlijk. En dan komt het elke keer weer terug op datgene waar jij nu dat boek over heb geschreven, van wat wisten mensen ja. eigenlijk. Ja. Um, dat verschilt, zeg je ook internationaal... wat men wist in Duitsland, daar uh, is het meest over geschreven. Ja, daar is het het meest over geschreven. Ja. Ja. Het, het is wel een, iets wat ons allemaal elke keer weer... hoe, hoe zat het nou? Um, en Laten we dat proberen even te ontrafelen. Even bij de... Mensen die in positie zaten dat er informatie binnenkwam. Zoals bijvoorbeeld in Engeland, in ja. Amerika. Ja. Kortom, eigenlijk, geef eens antwoord op die vraag. Wat, mist, wat wisten mensen daar? En wanneer? Uh, je wilt in, in, in Engeland en voor Amerika. Wat er? Ja. de geallieerden? De geallieerden. Ja. Nou, kijk, als je, als je terug gaat kijken. dan zie je dat er al vanaf het begin. al heel snel allerlei kleine stroompjes informatie uh, naar uh, buiten komen. Dus uh, brokjes informatie uh, lekken uit. Uh, over de. Uh, hè, wat tegenwoordig de holocaust bij bullets wordt genoemd... Hè, de, de massale executies in het oosten. Uh, daarover is al heel snel heel veel bekend... omdat daar zo ongelooflijk veel daders bij betrokken zijn... en babiar. zoveel toeschouwers, babiar en vergelijkbare uh, executies. Ik bedoel, dat zijn een soort publieke uh, slachtpartijen... die door duizenden en duizenden mensen zijn uh, gezien. Uh, heel veel soldaten zien dat. Die gaan naar huis, die vertellen daarover. Dat, is, dat lekt al heel snel uit. We weten inmiddels ook dat de Britten... daarover ook vanuit de interceptie van Duitse radioverkeer... van op de hoogte waren. Um, uh, de... De vernietigingskampen die worden veel beter geheim gehouden. Ze zijn natuurlijk ook veel kleiner en veel onopvallender. Eh, ook daarover kun je terugkijkend wel zien dat daar informatie over uitlekt... als je weet wat je zoekt. Eh, dan, dan is dat best opvallend. Aan de andere kant, als je denk ik, die informatie plaatst... in de grote stroom van geruchten en berichten die uit bezet Europa komen... dan is het voor heel veel toeschouwers in, in Londen en Washington... ook weer niet zo heel overtuigend. Dus er zijn heel veel voorbeelden van mensen... Ja, aan wiens goede trouw je toch niet echt kunt twijfelen... die het heel lang heel moeilijk vinden om te geloven... dat er echt massaal mensen in gaskamers verdwijnen. Daar zijn wel geruchten over. Maar het duurt, denk ik, eigenlijk tot de zomer van 1944... als de zogenaamde Auschwitz-protocollen naar buiten komen... van twee gevluchten, uit auschwitz gevluchte Tsjechen. Die zijn zo gedetailleerd dat dan eigenlijk een soort omslagpunt komt en er allerlei mensen zijn die zeggen... ja, dit alles bij elkaar is toch wel heel ja, overtuigend. En dan hebben we het over de geallieerde top in Londen ja. en uh, eventueel in Amerika... Ja. maar niet over de, de man op de straat. Nee, hoewel er vrij veel van die informatie ook wel weer in de kranten komt te staan. Maar het bizarre is, als je nu naar die kranten kijkt... dat daar soms heel accurate dingen in staan, maar die staan op pagina 10 of op pagina 12. Dus daar zit ook iets dubbels in. Het is spectaculair nieuws... maar het wordt niet gebracht als spectaculair nieuws. Ja, En tegelijkertijd, en ook dat is een fenomeen wat wel eens eerder al besproken is... is dat de geallieerde top dat ook bewust eigenlijk geen onderdeel wil maken... van de hele discussie over die oorlogsvoering. Want ja. dat komt op een bepaalde manier heel slecht uit. Ja, ja ze, willen, ze willen twee dingen eigenlijk niet. Ze willen één, uh, ze willen geen uh, um, zeg maar middelen, oorlogsmiddelen besteden aan het bestrijden... van wat zij een humanitaire crisis noemen. Dat is een soort algemeen besluit. Dat het duidelijk is dat de burgerbevolkingen van uh, Europa... die hebben het zwaar door de blokkade, door bombardementen enzovoort. Dat is ingecalculeerd. En het is een soort algemeen beleid dat daar doen we dus verder niks mee. Het is oorlog, alles moet erop gericht zijn om het Duitse leger te verslaan. Zodra dus mensen zeggen, moeten wij niet speciale aandacht geven aan de Joden... want die die hebben een heel bijzonder soort lot, dan is de eerste reactie... nee, dat is al beleid, dat doen wij niet. Wij, wij zijn er niet voor humanitaire hulp aan de burgerbevolking. Dat is één. Het andere is uh, nog wat lelijker. Uh, dat is dat men uh, de jodenvervolging niet in de propaganda wil gebruiken. Uh, Joden zijn onbruikbare slachtoffers van de Duitsers... omdat de Duitsers alsmaar tegen de wereld zeggen deze oorlog gaat niet tussen Duitsers en Amerikanen en Russen en Engelsen... maar tussen Duitsers en Joden. Want de Joden trekken overal achter de schermen aan de touwtjes. En die geallieerde propagandamakers zijn als de dood... dat als zij het teveel over de Jodenvervolging gaan hebben... dat ze dat beeld bevestigen, dat deze oorlog voor de Joden wordt gevoerd. En zeker in Amerika weten ze dat ook de eigen bevolking... best gevoelig is voor die propaganda... Dus er zijn ook gewoon propagandamakers waarin die, die intern schrijven... wij willen gruwelverhalen van de Duitsers, maar niet over Joden. Dat, het, dat bevestigt dan weer een beeld van dat dat niet gebruikt wordt in de propaganda... Ja. en niet gebruikt wordt als, als bericht naar buiten... van ja. we moeten dat, die oorlog voeren om Joden te redden. Dus daar zou je aan veronderstellen stellen dat de gewone man in de straat... om maar zo even te noemen, dat het niet ter oren komt... dat dat uh, op dat moment groots speelt. En dat nee, iedereen nee. dat weet... Nee, de geallierde... En dat dat een inzet wordt. Nee, de geallieerde nieuwsvoorziening legt bepaald geen nadruk op de jodenvervolging. Nu gaan we naar um, de ne Nederland, Nederlanders. Eerst nog heel even naar de mensen die het eventueel hadden moeten weten. En dat is het kabinet en Wilhelmina in, uh, in Londen. Ja. Ik wil eventjes een fragment laten horen van Radio Oranje. Een toespraak van Wilhelmina in juli 1942. Ik deel van harte in uw en uw verontwaardiging en smacht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 zodra zulks mogelijk is, althans iets van dit leed te verzachten. Wie op welke wijze ook zijn medewerking nog blijft verlenen aan dit schrikbewind, die zal na onze bevrijding de gevolgen daarvan hebben te aanvaarden en het zwaar te verantwoorden hebben. Goed, Wilhelmina op Radio Oranje, hoeveel mensen hebben dit gehoord? Bart van Boom? Dat is, dat is onduidelijk. Er wordt heel erg veel geluisterd naar Radio Oranje. Maar Radio Oranje is ook moeilijk te ontvangen en wordt heel erg gestoord. Um, in de dagboeken heb ik, in de 164 dagboeken die ik heb gebruikt... heb ik maar vier verwijzingen naar deze toespraak gevonden. Maar je kan er toch van uitgaan dat een, een, een groot aantal mensen dit gehoord heeft... toch, en in ieder geval dat er eventueel over gesproken is. Want het is een boodschap van Willemina uit Londen... waarin gesproken wordt over uitroeiing. Ja, ja. En nou is dat woord iets waar eindeloos lang over gesproken is. Wat bedoelt ze daar nou eigenlijk precies mee? Ja. ja. En wat moeten mensen daaruit aflezen? Ja. Ja, ja, ik denk dat die term, die Wilhelmina dus gebruikt. Uitroeiing. En als ik nog heel even ja. nog voor, voor als mensen het niet hoor, 1942 hè? Ja, uh, 17 oktober, geloof ik, 1942. Uh, dus dat is vrij, vrij vroeg. De deportatie zijn dan een paar weken, of zijn een paar maanden gaande. Ja, um, ja die, die term uitroeiing. en later heeft ze het nog een keer over vernietiging, stelselmatige vernietiging. Um, die die wordt uh, gebruikt door Wilhelmina, die wordt gebruikt op Radio Oranje... die wordt gebruikt door de BBC, die wordt ook door de Duitsers zelf gebruikt. Die zeggen met grote regelmaat, wij gaan de Joden vernietigen en uitroeien. En dagboekschrijvers nemen die termen ook over. Um, dat heeft, naar mijn overtuiging, de geschiedschrijving... een beetje op het verkeerde been gezet. Omdat wij daarin horen een beschrijving van Auschwitz en Sobibor. Als wij denken aan het uitroeien van mensen... denken wij aan ze direct doodmaken massaal, zoals je ongedierte uitroeit. Het onthullende van dagboeken is dat je daar ziet... dat dat niet is wat mensen zich voorstellen bij vernietiging. Want zij kunnen zich namelijk de werkelijkheid van Auschwitz en Soberport... helemaal niet voorstellen. Er zijn een heleboel voorbeelden van. Uh, Etty Hillesum is een goed voorbeeld. Hè, die gebruikt die term. Ze zijn uit op onze vernietiging. Daar hoeven wij ons geen illusies over te maken, zegt ze. En vervolgens vraagt ze zich af welke schoenen ze mee moet nemen... en welke boeken ze mee moet nemen. En uh, dat ze nog naar de tandarts moet. En er zijn veel meer voorbeelden van. Philip Mechanicus is ook net zo'n voorbeeld... Hè, die de Duitsers zijn schurken die ons willen uitroeien. Dat schrijft hij in Westerbork, waar iedere week een trein vertrekt. Maar als zo'n trein vertrekt met iemand die hij kent... zegt hij, doe de groeten aan Olga, zijn vriendin. Als hij zelf op transport dreigt te moeten, schrijft hij... ik aanvaard dit met alle gerustheid in de overtuiging... dat ik mijn vrienden en familie daar zal zien. Dus zodra mensen concreet worden, en nogmaals, ik geef daar tientallen voorbeelden van... dan zie je dat wat ze zich voorstellen, concreet bij die vernietiging... lijkt helemaal niet op Auschwitz en Sobibor. Dus die term betekent iets anders. En dat is niet zo raar, want Auschwitz zit er tussen. Is, is dat ook, Bert-Jan, uh, Flim, uh, ervaring uit jouw onderzoek? Dat, uh, kun je er iets over zeggen? Uitroeien, vernietigen. Er is een heel andere voorstelling bij dan dat wij er nu, uh, wat is het, uh, 80 jaar, 70 jaar later inleggen? In die tijd? Nou, het ligt eraan wanneer je. Uh, uh, ja, 42 wa Wanneer de datum is, inderdaad. Want uh, uh, in het begin werkte natuurlijk het Mauthauserdreigement nog enorm. He, er is in het in jaar 1941 en het begin van 1942 is een uh, relatief gering aantal Joden opgepakt uh, en die zijn naar Mauthausen gegaan en daar zijn doodsberichten van teruggekeerd. He, de, de, de achterblijvers kregen bericht uh, dat die mensen, uh, ik geloof, op de vlucht waren ges, uh, uh, doodgeschoten ofzo. Hardtaanval? Uh, ja, ja. hartaanval, of weet ja. ik veel. Ja. Uh, in ieder geval, het idee uh, bestond dat je vooral niet naar Mauthausen moest gaan. En uh, uh, als je je zou onttrekken aan deportatie dan, uh, en je werd gepakt, dan werd je uh, naar Mauthausen gestuurd. Dus dat was het idee. En wat er dan verder in het oosten zou zijn, dat is pas heel langzaam doorgedrongen dat dat, dat, dat uh, uh, toch wel erg was. Want uh, daar kwam uh, de eerste maanden en natuurlijk nooit uh, nieuws. Ja, wij wat... wachten de hele tijd op nieuws uit het, uit het oosten. He, de achterblijvers die hadden zoiets van. Wanneer horen we nou eens een keer van wat van de mensen die op transport zijn gesteld? Nou zijn er zijn wel, wel geruchten, er komen heel af en toe brieven. En die krijgen dan ook een hele circulering. Heel veel dat, dat, dat, dat gerucht gaat direct. En, en Philip Mechanicus bijvoorbeeld die, die noemt dat ook in zijn dagboek. Die zegt: Wij horen nooit iets van de mensen die zijn getransporteerd. En vervolgens zegt hij: Ze mogen blijkbaar niet schrijven. Nou kan je... ja. Maar het... kijk, dat geeft je onverstelbaarheid ook aan. Hè? Ja. Ja. Ja. Ja, dat is nou iets wat je in beide boeken uh, uh, terugziet. Want het gaat natuurlijk dan ook om de vraag... hoe handelen mensen vervolgens als ze het wel of, of niet weten? En ja. het is iets wat jij beschrijft, Bart van der Boom. En het is ook iets wat natuurlijk voortdurend in jouw boek terugkomt, Bert-Jan. Is de keuze om wel of niet onder te duiken... die wordt natuurlijk bepaald door wat je weet. Als je weet dat Auschwitz en Sobibor wacht... dan is de beslissing om onder te duiken... een andere blijkbaar dan die er geweest is. Want al die mensen die jij hebt gesproken... die uh, ge uh, hulp hebben gegeven en geprobeerd hebben... om mensen te overtuigen onder te duiken... hun kinderen te laten onderduiken... die willen dat helemaal niet allemaal zo graag. Afgezien van dat het niet eens zo makkelijk is. Maar ze willen het ook niet allemaal. Uh, nee, dat klopt. Uh, dat uh, het... het... Laat ik, laat ik zeggen dat de, uh, van de uh, Joden die, uh, die ik heb geïnterviewd... en uh, eigenlijk ook wel daarna uh, in archieven ben uh, uh, tegengekomen... Is, uh, dus mensen die het overleefd hebben... die zijn heel vaak ondergedoken in de periode uh, mei uh, tot september 1943. Echt, echt de meerderheid. Daarvoor wachtte men denk ik uh, op nieuws en ging men toch uh, uh, op transport. En... Uh, ja, en wat meespeelde natuurlijk ook was dat er, dat er op het platteland uh, een nauwelijks besef was uh, van, uh, van de deportatie in het begin. Uh, Bart, noemde oktober 1942, uh, uh, de toespraak van de koningin, die, die 17 oktober is twee weken na de uh, leeghaling van de drie noordelijke provincies. Toen er in één keer uh, uh, ontzettend veel Joden uh, zijn opgepakt. En dat zal wel uh, bericht hebben gegeven, ja, dat. Uh, ik, ik vind die datering van die toespraak van die koningin niet zo, niet zo vreemd. En, en het volgende basje wat dan komt in het verhaal van, uh, van de Duitsers, is, uh, is de wegzending van, uh, of het leeghalen van de van de van, de Apel, van het Apeldoornse bos, die, uh, die kliniek. Ja, kliniek. Hey, maar, en die zouden ja. dan ook gaan werken. Nou, zwakzinnige dan, dat, ja, die zwakzinnigen die ja. zouden dan gaan werken. Nou, Daar geloofde er dus helemaal niemand in. Laten we heel even stilstaan bij de mensen die jij allemaal hebt gesproken... Mm -hmm. geïnterviewd, die, die, die, die honderden bandjes die er liggen... Het <totstuk> met het uh, gesprekken met kinderwerkers. Want dat, dat gesprek begon pas in 1942 bij de deportaties. Hè. Dan pas begint men na te denken over uh, het, het wordt serieus om te... Ja, ja, nou, je, je kan niet eens zeggen men. Een heel klein groepje begint dan na te denken. Namelijk mensen die getuigen zijn van die deportatie... Ze moeten eerst boos worden. En vervolgens moeten, uh, uh, als je ze wil onderbrengen in uh, platteland, moeten mensen op het platteland dus ook boos worden. Ja. En, en dat is het die hele. Uh, het is natuurlijk een, een, een hele grote beslissing om, om uh, mensen te gaan helpen. Daarvoor moet je echt heel boos zijn. Ja, en je moet heel veel organiseren. En, ja, maar dat komt daarna. Ja. Maar goed, die boosheid is er ook dus Piet Meerburg is een mooi voorbeeld. Die, uh, die uh, werd boos toen. Een van zijn medestudenten werd opgepakt. En die heeft die, uh, daarna, die was gewoon, die zat op de sociëteit. En die man werd uh, opgebeld. Hij moest nu komen en heeft hem nooit weer teruggezien. Dat, dat zijn van die dingen, uh, dat, Meerburg die zei dat letterlijk, uh, die je dan toch heel erg boos maakt. Maar waar het ja. om gaat is dat die boosheid is... als je boos wordt, wordt dat belangrijker dan je eigen veiligheid. Ja. Want voor heel veel mensen in Amsterdam natuurlijk... in Wienstraat Joden worden opgehaald... die worden ook nadrukkelijk gevraagd. Wil je helpen? Heel veel mensen twijfelen, aarzelen. Want dat is nogal een besluit. Dus, wanneer dat in dus je moet echt eerst zo boos zijn dat je eigen veiligheid vergeet. Dat is... Ja, dat is wat er gebeurd is. Ja. En, en wat heel belangrijk is voor deze uh, studenten... Ja, want ging, die zijn ermee bezig gegaan, is dat ze natuurlijk alleen hun eigen... Leven konden verliezen en niet ver verantwoordelijkheid hadden over een gezin. En ze waren uh, 21, 22. Dat is trouwens ook de reden dat ze met kinderen zijn begonnen. Uh, en niet met volwassenen uh, te helpen. Om, uh, omdat ze uh, ja, daar een grotere autoriteit over hadden. Of kinderen, kinderen doen wat er gezegd wordt. En, en oude, uh, ouderen, dus volwassenen joden, ja, die gaan misschien wel tegenspreken. Ja, en, en dan begint het natuurlijk, het werk met het de, de ouders overtuigen. Uh. Gaan jullie uh, uh, ons die kinderen geven om ze te redden? Ja, daar heeft uh, Meerburg, een, uh, Piet Meerburg, de, de leider, zou je kunnen zeggen, in Amsterdam, samen met Wouter van Zijveld. Uh, daar heeft uh, Meerburg een hele goede slag geslagen door de uh, kinderarts Filip uh, Fidel in te schakelen. Videl uh, was een kinderarts in Amsterdam-Zuid. Uh, die man had heel veel Joodse kinderen in zijn praktijk. En die man was een vertrouwenspersoon in die uh, Joodse wijken. En Fidel Deidop is al die mensen afgegaan uh, en gezegd van... Uh, jullie uh, uh, voor de uh, ouders, voor jullie kunnen we niks doen, maar voor de kinderen wel. Wil je je kind niet afgeven, afstaan aan een student die dan voorbij komt? Maar dat is nogal wat? Dat is, dat is een verschrikking, ja. Maar die ouders uh, moeten dan toch gedacht hebben, als we dat niet doen... Ja. En dan... Fidel de Dopp, die had een contact uh, met een, een Duitser... Uh, de identiteit daarvan staat niet vast, dus ik zal hem ook niet noemen. Ik ben bang dat ik iets verkeerd zeg, op die manier. Maar uh, we hebben wel vermoeden wie dat zal zijn. En die Duitse die uh, zei, die was op de hoogte wanneer de volgende raadsjaar waar zou zijn. Dus uh, Fidel Delp kon heel gericht uh, de wijk in en zeggen van nou, over uh, uh, overmorgen of zo uh, komen ze uh, in deze wijk om mensen op te halen. Ja, en dat, en dat vinden we allemaal overigens voor de duidelijkheid ja. in jouw boek... Onder de Klok, georganiseerde hulp aan Joodse ja. kinderen. Even een heel klein zijvraagje: Die filoleidop, is dat dezelfde die dokter Spok vertaald heeft? Ja. Ja. ja, dat is de dat is vrij, vrij belangrijke informatie. Het boek onder de, heet onder de klok ja. omdat er dan vervolgens een organisatie op gang komt... waarbij die kinderen dus weggehaald worden bij hun ouders... en uh, op transport gaan naar allerlei adressen die gevonden ja. worden door die studentengroepen. Ja. Er, in... zijn, er zijn twee groepen, één in Utrecht en één in Amsterdam. Uh, de taakverdeling was als volgt, Utrecht ging adressen zoeken... en Amsterdam ging de kinderen leven. Dat was eigen, uh, eigenlijk het idee. Uh, Meerburg heeft dus, uh, zich ten doel gesteld om zoveel mogelijk... Joodse kinderen los te praten van de ouders. Dat is een, dat is een gigantische uh, klus. En de mensen in Utrecht, onder wie uh, Jan Meulenbelt en Frits Jordens en, uh, en Anne Jan McLeanepan... Ja. Uh, die uh, gingen adressen zoeken. En dat deden ze in eerste instantie bij de uh, ouders van uh, de koorleden... van het Utrecht Studentenkoor. Uh, uh, en die waren uh, bereid vaak om, uh, om kinderen op te nemen, ja. Ja, dan ontstaan er netwerken door het hele land. Onder andere in, in Nijverdal, waar jouw vader een rol in speelt. Mm -hmm. Dat is een reden waarom jij in deze materie bent gedood. Ja, mijn vader vormde een van de eindpunten van de, van de hele organisatie. Mijn vader heeft adressen gezocht in Nijverdal. In Nijverdal en omstreken, tot in achterhoek toe. Hè. Nijverdal ligt in Overijssel. En daar heeft hij eh, naar schatting 70 Joodse kinderen ondergebracht. Uh, overigens, uh, over die, uh, hij heeft veel meer adressen gevonden uh, dan dat er kinderen zijn geplaatst. Ja, want op een gegeven moment ja, was dat, het transport dat onmogelijk. Ja. Ja. Ja. En dat, dat is misschien toch wel even iets wat ik ja. naar voren wil brengen. Mijn vader heeft zelf op een gegeven moment, toen was er een soort, soort noodsprong... heeft hij in één dag 70 adressen gevonden. Maar er zijn nooit Joodse kinderen op aangekomen. Een van de redenen daarvoor is dat je niet met 70 Joodse kinderen in de trein kan stappen. Want dat valt op. Dus er is, die trein heeft als een soort bottleneck gefunctioneerd... om, om uh, joden die, waren, uh, die wel bereid waren om onder te duiken... om die dan ook daadwerkelijk zover te krijgen dat uh, naar het platteland kunnen. Laten we even gaan luisteren naar een fragment, juist over de trein. Het betreft uh, een van de kinderen, John Blom... die op een gegeven moment in de handen komt van de kindergroepen... en naar Limburg wordt gebracht. Toen kwam ik in een georganiseerde situatie en toen kwam... En de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 zich uh, en die ouders zich vooral gevoeld hebben met het afstaan van die kinderen, dat is te vinden in jouw uh, boek onder de klok. heel even nog afrondend, Bertjan, voordat we nog met Bart van der Boom over zijn boek uh, zullen afronden, die mensen die dat allemaal gedaan hebben, die waren zich toch wel grotendeels bewust van de ongelofelijke risico's die er gelopen werden. Ja. Ze, uh, ze waren zich bewust van, uh, van, de, van de risico's... en ze waren zich ook uh, bewust van dat ze hun eigen leven uh, op het spel zetten. Ze hadden niet zo'n erg hoge verwachtingen van, uh, van als ze gepakt zou, zou, zou worden, wat er dan gebeurd zou. Dus, en ze hebben, daar, ze hebben zich uh, ja, die keus toch gemaakt. Ja, en zijn ja. achteraf eigenlijk allemaal nog boos... over hoeveel meer ze hadden kunnen doen. Ja, ja dat is... Uh... En, en Bart van der Boom, een grote van Nederland maakt een andere keus. Misschien omdat ze ook geen keus hebben... Nee, als je, want we hadden het hier over studenten... voor wie het leven iets anders is dan voor als je een gezin hebt. Maar goed, wat mij opvalt is... op een gegeven moment schrijf je in je boek... als, als een soort verklaring voor het gedrag van heel veel Nederlanders... Hm. dat men gehoorzaamheid als kleinste kwaad zag. Ja. En dat vond ik een interessante opmerking... want je schrijft, je, je schrijft dat over gewone Nederlanders, je schrijft het over Joden. Hm. Gehoorzaamheid als kleinste kwaad, gehoorzaamheid om erger te voorkomen. Ja. Dat is het beeld, daar zit jouw verklaring. Heb ik dat goed begrepen? Ja, kijk, de houding van de Nederlandse maatschappij in het algemeen tegenover de bezetting is er een van accommodatie, van aanpassing. En de redenering daarachter is heel vaak, als we in verzet gaan, maken we alles alleen maar erger. Dat is ook een redenering die we achteraf nog steeds eigenlijk heel goed kunnen volgen. Behalve als het gaat om de jodenvervolging. Want dan denken wij, ja, maar daar is geen erger om te voorkomen. Het boek van Ander van der Zee, wat 15 jaar geleden veel ophef uh, baarde, heet ook om erger te voorkomen. Dat is, net als niet gewoest, is dat een soort cynische frase geworden. Want iedereen denkt gelijk, ja, erger voorkomen. Vergeleken met Auschwitz zeker. Maar daar zitten we nou juist precies te vergelijken. Precies de, de crux van de zaak. De tijdgenoten realiseren zich niet dat er niets ergers is dan deportatie. Daarom doet dat precieze beeld wat men heeft van Polen... Er enorm toe. En Boelbert Jans boek geeft daar ook allerlei uh, bevestigingen van, want hij laat zien hoe hier, een klein eentje verderop, de mensen die in de crash werkten tegenover de Hollandse Schouwburg uh, uh, naar ouders in de Hollandse Schouwburg gaan, uh, uh, Joden, uh, die op transport gaan en zeggen: Kunnen wij jullie kinderen niet uh, laten verbergen? En uh, een van de mensen die hij hebt geïnterviewd zegt dan: De meeste mensen weigerden dat. Nou ja, dat schreeuwt om een verklaring. En er is maar één mogelijke verklaring. Die mensen realiseren zich niet dat als ze die kinderen meenemen... ze drie dagen later in de gaskamer zijn. Ja. Bedoel, het, is, het is de olifant in de kamer, die onwetendheid. Ja. Zonder die onwetendheid wordt allerlei gedrag volkomen onbegrijpelijk. En, en, en speelt, speelt ook niet mee dat we in de huidige samenleving, zoals we nu kijken, dat we ons niets meer kunnen voorstellen bij gehoorzaamheid als kwaliteit? Dat nu ongehoorzaamheid is een kwaliteit, gehoorzaamheid is geen kwaliteit. Is dat niet de wijze waar wij nu toch geneigd zijn terug te kijken? Ja, ik bedoel, sinds de jaren zestig is natuurlijk heel veel uh, veranderd. Uh, dat is waar. En daarnaast, die holocaust hangt als zo'n enorme donderwolk boven onze hoofden. Dat is zo'n enorme smet op onze blazoen, dat wij natuurlijk al snel geneigd zijn. Alles was beter geweest dan gehoorzamen. Dat is achteraf ook zo, maar dat is precies wat mensen destijds zich niet realiseerden. Maar dat brengt je dan ook, ook tot de conclusie om te zeggen... die schuldige omstander, dat is verkeerd, dat begrip. Dat dekt niet de lading van over hoe het algemeen is. In die 164 dagboeken vind ik mensen die de joden vervolging vreselijk vinden... Ja. alleen niet begrijpen wat het precies betekent. Ja, Gehoorzaamheid en passiviteit is niet hetzelfde als instemming. Het is een politiestaat, daarin handelen mensen niet naar wat ze vinden. Daar is die politiestaat voor, om dat te voorkomen. Dus het is heel naïef om te denken dat als mensen passief zijn... dat ze het blijkbaar allemaal wel best vinden. Goed. 70 jaar na de oorlog worden er nog steeds hele bijzondere boeken geschreven over de oorlog. En twee daarvan zijn zeker onder de klok georganiseerde hulp aan Joodse kinderen van Bert-Jan En zeker ook Wij weten niets van hun lot. Een boek van Bart van der Boom over gewone Nederlanders en de holocaust. Zeer de moeite waard om te lezen. Wij zijn er straks weer na 11 uur terug in OVT met in de documentaire Het Ezelproces tegen Gerard Reven... met een gesprek over 250 jaar adellijk Nederland... en de tweede schutter in de moord op Robert Kennedy. Tot na 11 uur. Tot zo dadelijk.